Een, een beetje vriend van de show aan het worden, uh, ja. Michael, uh, zeg maar. Ik weet niet voor uh, hoe lang nog. Dat is, uh, ja, VVV-speler, moet ik oud-VVV-speler zeggen, Ekerum Kaya, Ekerum, uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, vrijdagavond, toch leuk dat je weer tijd even voor ons, uh, voor ons maakt. We, we moeten... Ja, zullen we er anders een, vast, een vaste rubriek van maken, dat je hem gewoon elke vrijdag gaat bellen? Uh, zo, <laughs> is een leuk idee, maar weet wat je zegt. Ja, oké, okay, maar ik weet niet of het Limburgse publiek dat wel op prijs stelt. Dat ik elke week uh, bij hen op de zender ben. Maar ja, als dat op prijs is. misschien moet je er een enquête over maken. Dan ben ik wel bereid om elke week in het programma te verschijnen. Om, om te vertellen hoe je belevenissen zijn bij Emme? Nou, bij Emme niet. Oh, oh jee. Bij, wie, bij wie dan? Ja, Emme hebben we de, de, dit jaar gelukkig niet. Dus ik kan je wel vertellen hoe, het die, hoe, die, hoe die week is, uh, is, is gelopen. De, de, de wedstrijd ervoor. Dus uh, misschien PSV, Feyenoord, dus... Je gaat naar een Eerdivisie Club. Ja, dat, volgens mij is dat, is dat geen, uh, geen uh, onbekend nieuws voor de, voor de vele luisteraars. Nee. Wat, uh, ja. De voorgaande was er al, al sprake de vele van. vele luisteraars. Dat ja. ik, uh, dat ik, dat ik naar na, na ADO zou gaan. En er is nu in ieder geval een mondeling overeenkomst tussen mijn persoon en de club ado daarna. Ja, hoe, hoe bindend de, is dat? De, de, de echte mededelingen die volgen, de vol, die volgen nog. Ja, wanneer ongeveer kunnen we dat verwachten? Ja, het is uh, de... de, de, de, de er was natuurlijk commotie ontstaan over het, uh, hoe, en, hoe en wat de schulden van, van Ado Den mm Haag -hmm. En die zijn zo, nu zo goed als, af, als opgelost. Ja. En ik denk, uh, kijk, je kan er in principe voor 99% van uitgaan dat ik volgend jaar bij Ado Den Haag zou spelen. Ja, is... En voor de, rest, voor de rest, de duur van het contract en, en de rest van de mededeling, die zullen nog volgen in de loop van de tijd. Nee, precies. Het is een beetje zo'nzelfde situatie als bij André Wetzel: dat eerder de directie moet gaan beslissen in verband met de schulden en dergelijke. Nou in dit geval is het voor mij niet, niet, niet een, een kwestie van of, of de directie mij wil hebben of, of niet of dat ze het kunnen betalen. Ik heb, uh, ik heb goed afscheid genomen bij VVV en uh, het boek VVV is voor mij uh, voor nu in ieder geval gesloten en uh, ik richt me volledig op, op, op mijn volgende club en dat is in 99,9% die dat adembenemend voor ons. Ja dan kom je dan dezelfde trainer tegen, ook uh, zeg maar de, de, dezelfde halve selectie zo'n beetje. Is dat prettig? Na de halve selectie wil ik niet zeggen, want nee. ik, heb, ik heb met, met geen enkele speler heb ik vroeger bij ADO gespeeld. Uh, het is dat ik wat ik hoor zeggen dat Soltani volgens mij ook meegaat uh, naar ADO. Oké, okay, dat vind ik toch wel prettig bij komstrijd. Uh, Karim is voor mij betreft niet alleen uh, een medespeler geweest, maar ook, uh, ook best wel een goede vriend geworden. In de loop van de twee seizoenen. Dus, uh, en een goede voetballer uiteraard. Dus ja. misschien in dubbel opzicht is dat, is dat gewoon goed geweest. Heb jij enig idee of er nog meer spelers uh, van VVV naar ADO uh, willen of misschien gaan? Nou willen denk ik dat er wel heel veel heel veel door zouden willen gaan, omdat het natuurlijk best een, een ploeg in opbouwen is en niet meer zal spelen. Alleen ik weet van, uh, van de trainer uit en dat er, een, overeen, dat er een, een mondeling overeenkomst is dat, dat de trainer niet met spelers in zee gaat waarvan VV heeft gezegd dat ze met hem door willen. Oké, okay, dat was al bekend dus uh, dat, dat, dat ze met jullie niet door dus willen gaan? Ja, dat gaan, is, dat is niks nieuws en eigenlijk weet ik ook niet verder hoe en wat, maar ik ga ervan uit dat, dat, dat het hier wel bij zal blijven. Ja, nu, ja je was wo woonachtig ook in Venlo uh, of de omgeving van Venlo. Hoe gaat dat verder? Je, heb je je huis te koop staan al? Nee, het was, het was een huurhuis en uh, het staat nog steeds vol. En, uh, in de, ja, ik ben hier nu op zoek, ik heb hier al woonruimte en uh, ik ben op zoek naar een andere woonruimte. En uh, zodra dat is gebeurd, dan uh, haal ik mijn spullen en dan zet ik het over. En dan moeten we je missen in Venlo. Ja, ik kom, ik kom ongeveer nog een paar keer terug. Ik heb een hele goede tandpast daar zo. Dus uh, twee maal per jaar uh, kom ik zeker op controle. en. Uh... Ik heb daar in, in, de, in de loop van het tweede seizoen twee ik toch echt uh, goede mensen leren kennen waarvan ik, uh, waarmee ik zeker in contact zal blijven. Ja, wat even, even misschien een heel, heel, heel gekke vraag. Uh, er wordt natuurlijk nu gezegd: oké, okay, je gaat nu naar, naar Ado Den Haag. Er worden meteen vergelijkingen gemaakt met misschien het spel van VVV, de laatste wedstrijden van het seizoen. Zo van ja, oké, okay, hij wist al dat hij wegging, dus dat, dat ging allemaal niet zo lekker. Hoe ga jij daarmee om? Hoe bedoel je? Ik, hoor, ik, hoor die, ik geef die FI vraag niet, sorry. Nou, dat er heel veel eh, geruchten zijn op, op internet op dit moment van nou, die laatste wedstrijden ook tegen Aden Den Haag... Ja, ...speelden jullie niet, niet goed, althans dat is de mening van, van vele fans. Um, dat jullie al een beetje wisten, ja, Linzen gaat weg, Amrabat gaat weg, Wetzel weg. Nou, Kaya, die is met zijn hoofd ook al bij Aden Den Haag. He, van, ja, daarom speelden ze misschien als natte kranten. Nou, ik, dat, dat, daar ben ik het volledig mee oneens. Kan ik, kan ik je sowieso vertellen. En die mensen die daar wat over te zeggen hebben, die zouden maar eens een keer in de, in de rust uh, in de kleedkamer moeten komen. We uh, hadden moeten komen bij VVV, of die moeten maar eens vragen wat er allemaal in de rust is gebeurd bij, uh, in de laatste wedstrijd uh, bij VVV. Dus dan, dan spreken ze natuurlijk anders. Uh, kijk, van buitenaf is het altijd, uh, als we verliezen is het... Uh, is het altijd slecht en is het altijd negatief. En uh, misschien hadden we met dezelfde inzet als we hadden gewonnen, dan, dan was het natuurlijk weer een waanzinnig goede wedstrijd geweest van onze kant. Dus ja, het voetbal is gewoon heel, heel ja, twee, twee uiterste. Uh, maar we hebben er in ieder geval, ik, ik vond persoonlijk en ik, en ik kan ook wat dat betreft mijn vuur en het handsteken voor andere medespelers, dat we er zeker in die laatste wedstrijd echt alles aan hebben gedaan om om gewoon erin te blijven. Alleen uh, door omstandigheden is het niet gebeurd alleen. Uh, uh, ik kan er in ieder geval mezelf niks verwijten. Nee, het is altijd ze hebben, gewonnen, of ze hebben verloren en wij hebben gewonnen, hè? Nou, voor mij is dat niks. Ik, ik, ik ben nog steeds gedegradeerd met VVV. En toen ik destijds bij VVV die laatste wedstrijd inging, in toen, toen was ik absoluut niet met mijn hoofd bij, bij VVV al. Het was natuurlijk heel moeilijk om dit, om dit aan mensen te laten geloven. Maar uh, ja, mensen die mij kennen, die weten dat ik daar niet over zal liggen en niet over zal jokken. Als het niet zo was geweest, dan had ik het ook gezegd. Maar als ik met mijn hoofd ergens anders zou zijn geweest, dan had ik tegen de trainer gezegd dat hij me niet op moest stellen en niet bij de 18 zou moeten nemen. Maar dat was echt werkelijk waar niet het geval. Ik was uh, voor de volle 100% bezig met VVV en uh, ik heb echt alles aangedaan om erin te blijven. Een echte professional. Ja, dat, ik, vind, ik uh, zal sowieso geen, uh, geen dinges hebben waar ik mijn brood van krijg. En op dat moment was ik in dienst bij VVV en uh, dat, dat, daar ben ik echt voor de volle 100% voor gegaan. Alleen ja, het is gewoon niet gelukt. Ja, nu, nu even een, een mooie voetbalzomer met het, met het EK. Wat, wat vind je daarvan, even kort? Ja, geweldig. Ik, uh, ik uh, zit al te wachten tot volgende week eigenlijk. Kijk, uh, Het gaat mij meer, meer om de wedstrijden van Turkije. Uh, zal je hem misschien ook begrijpen? Nou, Alleen, nou dus, ja. Ik zal, ik zal, ik, ik zal niet alle wedstrijden kijken, maar de wedstrijden van Turkije en de wedstrijden van Nederland zal ik in ieder geval niet missen. Oké, okay, wanneer moet je beginnen met, uh, bij ADO? ADO? 3 juli. 3 juli moet je daar, dat is wel vroeg ook weer. Ja, maar bij CV was het 23 juni, dus ik ben wel blij met die extra 10 dagen dat ik <laughs> vrij heb. Even lekker vakantie nog, zeg maar. Even lekker vakantie en even niet met voetbal bezig zijn. En uh, voetbal komt uh, over een week of twee wel weer uh, aan de orde. Nu heeft het tijd voor mijn familie en uh, voor mijn vrienden. En daarna gaan we ons weer volledig richten op het volgende seizoen. Dus, uh. Precies, nou voor dit moment uh, dankjewel voor je reactie. We wachten natuurlijk uh, de berichten af. Het is voor 99% dus duidelijk dat je naar een naar daarna gaat. Ja. Ah, Oké, Ekrem Kaya, e ja, dankjewel uh, voor dit moment. We houden contact over die column, want ik vind het wel een leuk idee, zeg maar. Ja, nou, ik, ik, ik hoor het wel als je je plan hebt uitgewerkt. Ik, ik, ben altijd, uh, ik ga altijd voor beschikking voor jullie, voor je, dat beetje. je. Je avonturen in, uh, bij Adenhaag. En dan over twee seizoen ja. uh, ontmoeten we elkaar weer gewoon in de Kuip, in de, de, de, de Koelwuis zou ik zeggen. In de Kuip zou ook mooi zijn, hè? De Kuip zou ook mooi zijn, <laughs> ja, waarom niet? Nee, precies. Ik e je dankjewel. Maak er nog een heel fijn weekend van. Oké, okay, hetzelfde. Dankjewel. Hoi, doei. doei. doei.